Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De Spaanse Sainz de Santa Maria neemt de taken over van de Catalaanse president Puigdemont. Dat staat in een verklaring in de Spaanse staatscourant. Dan is dat ook dat Puigdemont en de deelregering officieel door Madrid zijn afgezet. Het gebeurde allemaal op basis van artikel 155 in de Spaanse grondwet... waarvoor parlement en senaat in Madrid hun toestemming hebben verleend... nadat het Catalaanse regioparlement gisteren de onafhankelijkheid had uitgeroepen. De Spaanse premier Rajoy kondigde gisteren direct al nieuwe verkiezingen aan voor Catalonië op 21 december. In Madrid wordt vanmiddag een grote demonstratie verwacht van tegenstanders van afscheiding van Catalonië. Morgen demonstreren in Catalonië zelf mensen voor het behoud van de Spaanse eenheid. Luchtvaartmaatschappij Air Berlin heeft de laatste vlucht uitgevoerd. Toestel uit München landde kort voor middernacht op Berlijn-Tegel. Air Berlin vroeg in augustus faillissement aan... Maar dankzij financiële steun van de Duitse overheid kon de maatschappij doorvliegen. Deze maand werd bekend dat Lufthansa grote delen van Air Berlin overneemt. In Nepal zijn bij een busongeluk zeker 14 doden gevallen en 15 mensen gewond geraakt. De bus raakte tijdens een nachtrit door nog onbekende oorzaak van de weg en belandde in een rivier. Mogelijk was het zicht slecht. Bovendien zou er onderweg van chauffeur zijn gewisseld. De nieuwe zou een gehaaste indruk hebben gemaakt en veel te hard hebben gereden. Een referendum over de aftapwet is bij voorbaat kansloos. Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie... houdt vast aan de nieuwe wet op inlichtingen en veiligheidsdiensten... wat de uitslag van het referendum ook zal zijn. Dat zegt CDA-leider Buma in de Volkskrant... over het referendum dat volgend jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen wordt gehouden. Hij wil de uitslag ervan negeren... omdat het nieuwe kabinet het raadgevend referendum wil afschaffen. Buma ziet het instrument als een rest uit het verleden. Het weer is nog zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. En later valt de regen. Het wordt vandaag 13 tot 15 graden. Morgen een enkele bui, maar ook wat zon. Temperatuur dan rond 12 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Ik ben John Hawker van de ANWB. Er staat momenteel geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Tweede uur aangeland van het programma Goedemorgen Zandvoort. En eh, nogmaals, de koffie is hier uitstekend. Dus... Hotel Hoogland, ja. Westerparkstraat, jongens. Of Wester... Nee, het is geen Westerparkstraat, hè? Wat is het hier nou, nee, eigenlijk? Nou, Kruising, Oosterparkstraat, Westerparkstraat. Ja. Uh, in de schaduw van de watertour zeg het zomaar eventjes. Ja. <laughs> uh, in de tweede uur gaan we eerst praten over uh, de APRZ. Uh, van uh, Therese, Therese Mok. Zeg het goed? Theresa. nee, Theresa Mok. Hey, Mok. En Wijnland Burger. Uh, waar staat APRZ voor? Het anti-parkeerregime Zandvoort. Anti-parkeerregime Zandvoort. Nou, dan weet ik dat tenminste. Want uh, steeds gebruiken jullie de afkorting. Maar ja, dan denk ik. Waar zou het ook wel je voor staan? Nou, dat weten we dus nu. Wanneer is dat ontstaan eigenlijk? Dat, uh, uh, ruim via, ruim uh, vier jaar geleden. Ruim vier jaar geleden. Uh, wilden ze het in Oud-Noord ingaan voeren. En dat was de aanleiding? En toen kregen we een hele slecht georganiseerde invalavond uh, van de ambtenaren en de wethouder. Uh, die gaven niet de juiste antwoorden. Ze konden geen antwoord geven. Wie was die wethouder toen? Uh, Andor Zandbergen. Oké. Okay. Ja. En uh, nou, Het was een hele rare avond was het. En de mensen die daar zaten hadden eigenlijk geen probleem in dat gedeelte. Ook niet waar ik woon. Het was ook niet dat ik dacht, s'avonds, ik ga even een actie opzetten. Uh, op, uh, maar dat liep naar uit. Het werd de handtekeningenactie. En toen heb ik op Facebook een site geopend. En dat begon zo'n ontzettende vlucht te nemen. Van ondernemers uh, uit het dorp. Mensen die al in een parkeerregime woonden. En uh, ja, dat liep eigenlijk bijna uit de hand. Is, is, het, is het toeval dat het nu net voor de verkiezingen weer zo in de belangstelling komt? Het is wel handig. Het is natuurlijk wel handig. Ja? Ja. Maar met negatieve. Maar dit, dit niet? Nee, nee, nee dit is, is niet het, handig. Nee, dat, nee. Dat, dat lijkt me ook niet. Het nee. was niet de bedoeling, denk ik om het zo negatief uh, over te laten komen. Nee, nee maar het, het lijkt mij... ik, ik heb een, van vroeger een klein beetje politieke achtergrond... dat je zoiets nooit voor de verkiezingen moet lanceren. Nee. Want het bevriezen van het uh, regime... van uh, de, uh, het beleid wat toen aangenomen was... Uh, dat is eigenlijk ook parallel met de uh, nieuwe verkiezingen gekomen. Is dit bindend... Uh, dat vragen wij ons af, want wij zijn het hier niet mee eens. Waar, ik nu, waar we nu hiervoor zitten is niet omdat er eventueel een regime wordt ingevoerd, ergens. Als mensen dat willen, dan moet dat gebeuren. Of het wat oplost, dat zien we dan wel weer. Maar hoe het gegaan is, daar zijn we erg boos over. Nou, nou is dit een enquête die... Ja, er staat een naam onder van een wethouder die er niet meer is. Uh, maar het is natuurlijk toch iets wat door het hele college wordt ondersteund. Ook dat, ja. ja. Nou, het, uh, het is zo... mag uh, het, is het, het is een gezamenlijk uh, verantwoordelijkheid van een college om zoiets uit te sturen. Ja, ik, heb, uh, ik, ik mag het heel even, een ja? klein stukje... Uh, Michel Demmers benadert het APRZ... Uh, om mee te denken met de enquête. En uh, daar hebben we een paar uur doorgebracht in het raadhuis. Ik heb ook wel wat anders te doen hoor. Ik kan kiezen, maar ik vond het wel fijn dat hij het deed. En de vragen zoals wij ze zagen waren we het niet overal mee eens. Vrij onduidelijk. En daar hebben we dus een paar uur best aan zitten werken met elkaar. Uh, de afspraak was dat uh, wij de enquête zoals die bij de bewoners uh, uh, um, gepost zou worden... dat wij die nog mochten zien. Uh, tot onze verwondering werd het dus... op zaterdag kwamen ze al bij verschillende mensen uh, in de brievenbus... maar ook bij heel veel mensen niet... En toen ik dus de enquête zag met Wijnand en Johan, der van het Hotel Arosa, euh, waren onze adviezen helemaal niet gebruikt. Goed, dan bel je op en je mailt. En wat is dan het commentaar? Ik heb Gert-Jan Luijs gebeld, want Michel Demmers vertelde dat het college het goedgekeurd had. Ja. Ja, het college had het besluit genomen. En Michel Demmers, ik zeg, ja, hoe kan dat dan? Ja, zegt uh, Michel, die zegt, ik heb die, die, die vragen helemaal niet meer gezien, zegt hij. En uh, alleen de vragen van de, van de hotels en pensions had hij gezien, dus dat is heel raadselachtig. Maar, nogmaals, het college zegt op een gegeven moment van, ja, oh ja. hij moet eruit, die enquête. Ja, heeft het ik college heb Gert-Jan Bluys, ja. gert -Gert gert -College Bluys heeft gebeld. gert besluit genomen om, om die enquête eruit te gooien. Ja. En niet wetende dat jullie adviezen hadden gegeven. Ja, dat wisten ze. Want mijn vraag ja. was aan Gert-Jan wat is dat nou? Hoe, hoe kan dit nou? Hè? Ja, zegt die wij kijken ook niet alle comma's en punten naar. Dat vind ik al op zich een beetje vreemd. Hè? Want ik denk dat je wel iets moet controleren. Maar hij zei er ook bij van nou ja, jullie waren er toch bij betrokken. Dus met andere woorden dacht ik van nou, hè, dan denken wij wel dat het, uh, uh, uh, het oké okay is. Maar er is dus een ongelooflijk slechte communicatie. Nou, dat stoort mij dus. Want ik, ja. het, het is niet zozeer van dat, wat ze gaan invoeren of niet invoeren. Maar als jij burgers gaat betrekken. Of inwoners, want ik vind burgers een beetje een rot woord. Inwoners zogenaamd hè, met de participatie van nou ze hebben meegedacht. Dan denk ik, is dit nou een fars geweest? Is dit nu iets, een dekmanteltje van ja, maar de bewoners hebben dat kunnen lezen. Het was gewoon en het is gewoon een ontzettende slechte enquête. De, er zit natuurlijk een, een vast punt in het geheel, uh, niet praten over het college, maar de ambtenaar die dit heeft opgesteld, die was ook bij die gesprek ja. aanwezig. Ja, klopt. En wat zegt die er dan van? Uh, nou, die zegt van op een gegeven moment heeft het college die enquête de deur uit gegaan. Gedaan. En niet luisterend naar de ambtenaar die natuurlijk heeft gemaakt. En... Nee. Maar er zijn toch... Ik bedoel, kom op zeg. Ja. Laten we even, even, even welwezen. Er wordt, een, er wordt een enquête opgezet. Er wordt een gesprek gevoerd met, met bewoners. En die komen met elkaar toch min of meer iets overeen lijkt me. Ja. Hey, bedoel, ja. Natuurlijk zullen er nou. dingen in zitten... die misschien vanuit het college belangrijk zijn... die jij misschien minder belangrijk ja. vindt of niet wil. Maar goed, je komt uiteindelijk tot een soort conclusie. Ja, Daar maak je een afspraak over. Die afspraak is gaan nog uh, met elkaar kijken hoe die enquête eruit ziet. Vervolgens wordt hij eruit gegaan, uitgedaan en zegt men, ja, het college heeft besloten, maar waar zit dan de fout? Waar zit nou de kink in deze kabel? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat, maar wij weten dat niet. Wij, wij kunnen daar niet achter komen. En de wat, geeft de anderen de ja, iedereen geeft de, de, de andere de schuld. Iedereen geeft de andere schuld. Dat is weer het gebruik. Maar. Kijk, en daar word ik zo moe van. Dan denk ik... Maar hebben jullie ambtenaar gesproken? Wat ja. zegt ja. die? Uh, die ambtenaar die zegt op een gegeven moment heeft het college besloten om die uh, enquête eruit te Maar dat is geen antwoord? Doen. Ja, dat is geen antwoord, nee. Nee. nee. Daar zou ik ook geen antwoord, daar zou ik ook geen genoegen mee nemen als jij dat antwoord zo aan mij zou geven, zou ik zeggen ja sorry, maar dat is geen ja, antwoord. Maar, ik zeg, nou is de, kan, de ambtenaar natuurlijk niet verantwoordelijk, het college is verantwoordelijk ja, college voor zijn ambtenaren. Ik zeg, hoe kan dat dan? Ja, ze zegt, het college heeft het besluit genomen. Maar ja, dan het woord kon... gebrek viel nog. Ja, ziektes uh, en tijdgebrek. Ziekten en tijdgebrek. En vandaar ja. dat er dus in maar... die week dat uh, Demmers in Malmö zat. Ineens bij de mensen op de mat lag. Ja, het is heel dan niet, is het te laat. Het dan kan je, niet je daar niets meer mee doen. Kijk, en, en het, het jammere vind ik, van wat is nou mooier dan dat je aan, aan alle inwoners of bewoners vraagt, wat willen jullie? En dat ze dat in een, in een duidelijke enquête kunnen aangeven. En, en dan weet je wat ze willen, maar van deze enquête weet je helemaal niks. Nee, nee en je ja. weet ook niet wat uiteindelijk zeg maar, de speerpunten zijn. Je weet niet wat ermee gedaan wordt. Ik heb hem ook gekregen, hè? Ik, ik woon in de Zeestraat. En ik dacht nog, van, waarom krijg ik die? Vond ik, weet je. Nou, de, de afspraak was heel Zandvoort. Behalve, heel Zandvoort, hè. Behalve Nieuw Noord en Bentveld. Nou, dat is al niet meer heel Zandvoort, want wat woont er niet in Nieuw Noord? Ja, hè? daar woont toch heel veel mensen. Ja. Bentveld woont ook een plukje. En mijn vraag was ook aan Michel Demmers, tijdens dat wij met z'n allen aan die enquête wa bezig waren. ...krijgen Nieuw-Noord ook. Nee, zegt hij, waarom? Nou, dat lijkt mij nogal logisch. Want, Want als het tot aan de grens... ...tot en met Oud-Noord wordt ingevoerd... ...dan krijg je natuurlijk een olieflek... Tuurlijk! Die Nieuw nou, dat vond hij een beetje voorspellend van mij. Ik zal me niet zeggen wat ik toen zei. Ik ga het ook niet meer herhalen. Maar ik vind dat ah, Die zo voorspelling stom. is natuurlijk... Volkomen terecht ja, ook. Want het kan ook de, niet anders. Op dat moment. Er zijn nu al mensen. Ik weet, ik weet dat er nu al mensen zijn. Ook toeristen. Die weten dus dat het in Noord gratis parkeren is. Dus die brengen hun auto naar Noord. En lopen dan vervolgens weer terug. Of via het circuit naar het strand toe. Nee. Of ja, Oud-Noord ja. terug het dorp in. Want de auto kan daar neergezet worden. Ja, klopt. De Tollenstraat bijvoorbeeld. ja, nou ja, ja. dat is nu natuurlijk een, een punt waar overlast is. Ik kan me voorstellen. Als die mensen daar een enquête krijgen in de Tollenstraat, zijn ze zo blij. Ja. Die willen heel graag een, een parkeerbeleid daar. Ja. Kan ik me ook voorstellen. Kom je nou bijvoorbeeld richting zwembad, daar begint het ook al... omdat ze daar ook met de parkeerplaatsen aan het rommelen zijn geweest... kom je bijvoorbeeld in de buurt achter de Van Lennepweg... naar Nieuw-Noord toe, die wijken... Martínez-Nijhoffstraat, Heimanstraat, Thijsweg... wij hebben geen parkeerprobleem. Dus wat wil je nou invoeren in zo'n wijk? Want ze gaan onder postcode. Draait het om geld inkomsten. Ik weet het niet meer. Ik, ik, tuurlijk draait het om inkomsten. Ja. Nou ja, wij hadden ook nog gevraagd. Van, geef, geef een duidelijke inleiding. Van, als je dat regime kiest. Wat, wat zijn de consequenties daarvan? Nou, dat hebben ze ook helemaal niet erbij gezet. Heel sumier. Ik weet ook niet wat de actie... Uiteindelijk, wat willen ze hiermee bereiken? Want ga je op deze antwoorden. Waarvan ook nog zo vreemd is. Dat wil ik ook nog even zeggen. Bij mij in de straat heeft niemand een enquête ontvangen. Oud-Noord, hè? In Nieuw-Noord zijn er mensen die wel een enquête hebben ontvangen. Dus, en wat, wat is daar het antwoord op? Nou, dan hebben ze op Facebook hebben ze een linkje geplaatst. Als je Facebook hebt. Dan kan je dat aantikken en dan kan je alsnog met de enquête meedoen. Maar heel veel mensen hebben ook geen Facebook. Nee, heel veel mensen weten nee, nee, ook niet wat er een je enquête dat, is. Maar hoe kan je dat tevredesnaam doen? Want elke enquête heeft een, een, een, een apart nummer wat je in moet vullen. Ja, nee, maar je kan dan bellen en dan krijg je van hun een inlo inlogcode. Jongen, jongen, jongen. Ja, maar dan die moet die je natuurlijk dat, wel maar, heel erg soort ja. jomanda zijn... dat je op dat moment weet ja, nee. dat er een enquête is. Dus het, het is... Te knullerig verwoorden woorden. Te knullerig. Moet het resultaat voor de verkiezingen nog openbaar worden gemaakt? in nou, beslissingen. Ik. Uh, nou, we hebben van uh, Gertone, neemt het dus over. En die heeft uh, gezegd van uh, ja, uh, we gaan het uh, nog eens tegen aan het licht houden hoe dat uh, gekomen is. Dus we hebben nog hoop. Nee, de, de worden jullie daarbij betrokken, is dat. Is de, dat, is dat, nee, uh, dat is geen, nou, geen, geen, geen antwoord. Je hem wel aanspreken. Dat, nee, maar dat is geen antwoord. De vraag is, wordt voor de verkiezingen de enquête nog openbaar gemaakt, wat de uitslag is, en wat er voor beslissingen uitgenomen worden? Ja, nou, het was wel de bedoeling, maar ja, Gert Tone, die heeft dat dus gezegd, van, nou, ik, ik ga er nog op terugkomen. Of... Ik persoonlijk, en ook van het antiparkeren Siem vindt vind dat je nu al een rotte fundering hebt... Ja met de uitslag van deze enquête. En als je op een rotte fundering gaat bouwen... stort je gebouw in. Dan vraag ik me af... ben ik nou geleerd of hebben we ervoor geleerd? Want dit, met deze uitslagen... kan je niet iets in gaan voeren. Het is niet helder. Het is onduidelijk. Heel veel mensen hebben het daarom niet ingevuld. Uh, Daar kan je niks mee. Dus als het college of Gertone nu zegt... we gaan het een en ander even... Uh, ...bekijken... ...dan denk ik het een en ander... Ja. ...je moet dit gewoon weggooien... ...ja, hoop geld gekost... ...twee bureaus voor ingeschakeld ja. geweest... ...is ook wat hè... ...want dat geld is ook door de wc geslingerd nu... ...zoals veel dingen... Maar ...daar ben ik ook kwaad over... ...maar met deze uitslag... Ka ...kan je niks doen... ...dat kan niet... ...dus of ze maken een goede... Goede, duidelijke enquête. Maar dan ook door heel Zandvoort heen en Bentveld. Wat, is de stand, wat zijn de standpunten van de diverse fracties in de gemeenteraad? Die vinden de enquête ook moeilijk. En dat is geen antwoord. Nee, maar ik, Zijn ik ze vraag, voor, ik, zijn ze tegen. tegen het parkeerbeleid? Nee, nee, tegen deze enquête, deze vorm. Ze vinden hem, nou ja, niet, ik kan niet zeggen allemaal. Uh, ik heb nee, ze ook niet allemaal gesproken. Zijn college ondersteunende partijen. Nou. Maar het is een, uh, een, ze vinden, ze juichen deze enquête niet toe. Komt dit nog terug in de gemeenteraad? Ja, daar zorg ik voor. Ja. Niet aanstaande maandag, hè? dan praten we over duimers. Over duimers. Nou ja, ja, ja, ja, dit, ja. Nou, zal dit, zal dit ja, dat zal er en, niet uh, bij besproken worden. Nee, naast de raadsvergadering, ja. dus daar kun je ook niks inbrengen. Dan hebben we de begroting. We nou, moeten dat in de commissie gooien. Ja. En dat gaat gebeuren. Ja, Met. we blijven jullie volgen op ja. de voet. Oh, dank u. Dat is goed. Ja. En ik denk dat je en We je, eraan. Ik, je Ik eraan. denk ja. dat je ook goed. nog wel een keer terugkomt. Zeker. dat ja. zeker, ja. zeker. was niet van plan, meer nee. nee. Maar goed, als er wat te melden is, dan kom je gewoon terug. Ja, hoor, absoluut. Dank je wel, Wijnand. Dank je Graag gedaan. Laten.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 Eerst een stukje voorlezen wat op een website staat. Kop is trouwen. Het ruisen van de zee. voeten in het zand. Een glas bubbels in de hand. Heerlijke happen. Dringende sounds en de zon die langs hem onder gaat. Puntje, puntje, puntje. Ja, ik wil. Trouwen jullie ook bij Plazant? Plazant is een officiële trouwlocatie voor jullie mooiste dag. Als bruispaar dienen jullie zelf een aanvraag bij de gemeente te doen om bij ons te mogen trouwen. En de gemeente zal Plazant dan aanwijzen als een speciale trouwlocatie. Een huwelijk is heel persoonlijk. En daarvoor maken we graag een afspraak om die wens in detail te bespreken. Zodat we een voorstel op maat kunnen maken. Mooi ja. hè? Bij deze hè? Ze hebben, ja, het, ze, hebben het het het ze hebben het gedaan zelf. Femke en, uh, en Ramon die zitten tegenover ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Eigen, goedemorgen. Eigenaren van Plazant. Nou, ja. hier hebben we wel letterlijk de tekst gevolgd hè, van jullie website. Ja, dat was voor een hoop mensen een enorme verrassing. Ja, hebben jullie het stiekem voorbereid? Ja. Ja, we, we waren... Vorig jaar waren we tien jaar bij elkaar. Of in ieder geval, vorig jaar. Afgelopen maand waren we tien jaar bij elkaar. En toen um, hadden we dat besloten om te gaan doen. En toen dachten we van... ja, Wanneer hebben we nou eigenlijk iedereen bij elkaar... Um, die we er graag bij willen hebben. En um, toen kwam bij ons op het uh, eindfeest. En... Um, ja, toen zijn we dat samen met onze kompions en uh, Daisy en Jeroen, onze medewerkers. John. Ja, en uh, uh, onze kompions inderdaad uh, gaan voorbereiden. En uh, nou, ze hebben dat ontzettend goed gedaan, want zelf hebben we eigenlijk niks kunnen doen uh, die dag. Maar dat was, uh, was heel bijzonder. Ook prachtig weer. Ongelooflijk. De laatste dag stond dat de tent er nog stond. Ja, klopt. Dus er waren ongeveer 250 gasten die zich allemaal helemaal kapot schokken. Dat wij ineens um, van achter kwamen. Ja, buiten de familie om, wist in principe niemand het. Dus het Geweldig. Was een politieke uh, situatie. En uh, helemaal geslaagd. Helemaal, uh, helemaal happy. Bijzonder. Ja, om dat dan ook op je eigen locatie te doen. Ja. Die reizen? Die um, wordt even uitgesteld uh, door de aanschaf van onze pub Bob. <laughs> Ja, en, en dat begint over een paar maanden weer de opbouw van een nieuwe tent. Ja. ja wat ik, wat wat ik eigenlijk wat wil zeggen is dat, dat, ik zei het net al tegen jou, dat de, de af, het afbreken van, van de tent is zo snel gegaan. Het was echt, jullie stonden er. En in één keer, ik loop elke dag op het strand en in één keer waren jullie gewoon weg. Vier, vijf dagen inderdaad. Ja, het ging heel uh, snel. Absoluut. Maar is dat betekent omdat het nog het... niet dat we klaar zijn hoor. Want het is, uh, we zijn nu in de loop. Onderhoud, hè? Onderhoud. Ja. was er echt weer tijd ja, voor. Ja, dat vergeten mensen. Dat, ja, dat zeg maar de dus wintermaanden gewoon... eigenlijk uh, precies. de onderhoud. Precies. We hebben nog twee weken uh, echt wel uh, om de dag... Uh, aan het verven, aan het schilderen en doen dus uh, nee, we zijn nog niet helemaal klaar maar op het strand inderdaad is het, uh, is het allemaal weer kaal uh... ja. alleen onze, uh, onze collega Endo die is nog bezig met wat leidingen en zo omdat er wat aanpassingen aan het paviljoen worden gedaan um, en uh, uh, weer een klein stukje wordt uitgebouwd en aangepast en, uh, dus uh, daar zijn we nog wel mee bezig en, uh, met... op het strand zelf, op het strand zelf. Ja. Ja, ik ga even naar het begin uh, 1 maart 2011 zijn jullie begonnen en ik weet dat was Femke, Ramon. Femke zie je me altijd als gastvrouw in. Ramon die verstopt zich in de keuken. Ja, achter de die schermen. Zie, die zie je dus nooit. Hoog hooguit, achter de paviljoen. even gauw een sigaretje Precies. te roken. Ja. En dan zie ik John, en ik zie Andrew, en ik zie Daisy en dergelijke. 1 maart 2011, hoe zijn jullie er zo aan begonnen? Zo met z'n vieren. Kijk, ik kan me voorstellen, jullie met z'n tweeën. Maar dan komt opeens John en Andrew. Kennen jullie elkaar? Van ja, John, John was mijn, uh, in principe mijn werkgever. Voordat we dit avontuur aangingen. Aan in Haarlem, op de Grote Markt. Bij Brasserie Landers. Ja? En daar heb ik zeven jaar uh, met hem samengewerkt. En, uh, en toen ben je hij, heeft, hij heeft op een gegeven moment uh, de, een soort van punt achter gezet. Voor zichzelf in die, in die zaak. En die heeft dat verkocht. En uh, een jaar later uh, heeft hij uh, via via... Doorgekregen dat, dus uh, toen nog Thai Paap ja. uh, dat dat uh, te koop uh, kwam, dus uh, toen heeft hij ons benaderd om te de vragen nou of we inderdaad daarvoor uh, wel uh, te porren waren. Nou, dat, uh, dat was zo, dus je neemt wel een risico, absoluut, absoluut. Ja. Dus uh, en wij er bij... toen al samen, ja, we ja. hebben elkaar ook bij Brasserie landers leren kennen, want ik kwam daar um, um, op een gegeven moment als uh, in, in, als als gasvrouw te werken. en um, Zo hebben we elkaar ook. Dus we kennen elkaar eigenlijk door Sjoen ook. Hij <laughs> dus, uh... is de oorzaak. Hij is de oorzaak. En het gevolg. Ja. <laughs> maar goed, we zijn jullie ruim zes jaar nu bezig op het strand. Wat ja? is er veranderd in die zes jaar? Ja, we zijn, uh, we zijn heel erg gegroeid. Uh, niet alleen qua, uh, qua oppervlakte, maar ook, uh, ook persoonlijk, ook met, uh, met onze keuken. Daar is Robom echt, uh, echt puur verantwoordelijk voor. En, uh, we weten steeds meer wat, wat we kunnen en uh, wat we aan kunnen En daar, daartussen uh, een balans te vinden met een mooie kaart neer te zetten die, uh, uh, die er niet helemaal aangepast hoeft te worden als het een keertje heel mooi weer is. En um, uh, daar zijn we de eerste paar jaar best wel naar op zoek geweest. Want de, wat we eigenlijk meer wouden zetten... was niet haalbaar als er in één keer 200 man op je terras gaan zitten. Dus daar zijn we best wel naar op zoek geweest. En um, ik denk dat we daar een hele mooie balans ondertussen in hebben gevonden... Um, en, en, en ook gewoon um, elke keer die kaart weer wisselen. En een menu er tegenwoordig bij wat, um, wat eigenlijk heel goed gaat. En, dus daarin zijn we echt wel gegroeid. Daarbij mogen we gelukkig heel veel feesten doen, veel bruiloften. Veel ja, en niet van die kleine. Ik weet dat je een beetje gespannen was toen er een feestje kwam voor 500 man. Ja. Ja, dat was niet een klein beetje Klopt, spannend. ja. Ze waren er <laughs> nog niet meer zelfs. We mee, de 600 waren er. 600? Ja. ja. En volgend jaar willen ze weer terugkomen? Ja. Ja. Het ja, was blijkbaar uh, goed bevallen bij ze. Dus... Uh... Maar dat is een werk. Ja, daar zat uh, flink wat voorbereiding uh, aan vast. En, uh, kun, je dan, kun je dan ook uh, putten uit zeg maar uh, extra mensen? Want ik bedoel, het is natuurlijk een groot verschil of dat je een bruiloft voor 200 man doet of voor 600 man uiteindelijk. Zeker, Want dan zeker. moet je wel genoeg personeel ja, hebben. Nou ja, het voordeel vond ik, dus voor, als ik dan voor de keukens uh, spreek, we waren in principe verder dicht. Ah. Dus je hebt ook niet nog randzaken erbij. Ja. Hè. Je, ja, je drukt eventueel van uh, alle kaart. Uh, precies, het is puur, de focus ligt dan op die partij. Maar dat betekent heel veel barbecues aansteken. Uh, bar ja, het was ja, onder andere. Onder andere we hadden uh, heel veel uh, ja, food fair. Dus allemaal verschillende steentjes. En, uh, en op die manier dus uh, ook je hoeveelheden qua eten en alles kon, kon spreiden. Kun je dat sturen? Als mensen komen zeg maar voor een bruiloft en, en nou ja meestal ja. Hè, dan moet je gaan praten over wat gaan mensen, wat gaat men eten? Is het dan zo dat je, dat je een klein beetje stuurt en in dit heb geval, geval heb ik heb ik dit gewoon bij hun aangeboden. Van ze kunnen als je voor voor, voor deze hoeveelheid een, een drie gangen diner dat, dat, dat wordt te rommelig en je kan het niet zitten. Dus um, dan kan je het zeker sturen en, en dat, kan, dat komt ook omdat je gewoon zegt van nou, wij denken dat we op deze manier het allermooiste product neer kunnen zetten. En daar zijn uh, uh, juist zulke soort bedrijven, ja die, die vertrouwen dan ook we kennen deze dame uh, die kwam regelmatig al privé bij ons dus uh, ze wist wel uh, met wie ze te maken had. En, uh, maar je schrikt toch even als je de aantallen hoort. Ja helemaal omdat het er steeds meer werden. <lacht> dus toen ik het eerste gesprek had gehad waren ja. het er inderdaad en Um, uh, 500, en, en uh, elke keer werden het er meer. En dan krijg ik best wel een beetje in je buik. En dat is ook goed hoor. Ik denk dat het heel goed is dat je gewoon. je gespannen... strak. Ja, dat, uh, als je denkt: van, nou, dat doen we eventjes. Dan, dan heb je veel meer kans dat, er, dat je fouten dat maakt. En eigenlijk vind ik dat je met elke partij wel een soort gezonde spanning. Uh, misschien nog wel meer voor mensen die het privé een feestje uh, geven en daarvoor sparen. Dat, dan, dan, dan een heel groot concern wat het, uh, wat het toch makkelijker doet. Ik denk dat dat juist uh, juist voor die mensen voor degenen die, die waar het niet vanzelfsprekend is uh, toch best wel heel belangrijk is dat dat juist voor nou, hen heel maar uh, nou, we zijn nu zes jaar verder hoe gaat het tussen jullie vieren heel goed ja. nooit ja. ruzie nee natuurlijk wel Natuurlijk zijn er altijd strubbelingen. Ja, er zijn er altijd trubbelingen, Maar dat zou raar zijn als ja, maar het niet maar dat is natuurlijk een gezonde raar. manier. En is dus ook een beetje... Ik denk dat dat elkaar ook scherp houdt. Hè? Als, je, als je af en toe ook. een beetje nou, met elkaar spart uh, over dingen. Spenderen dus 15 uur per dag met dat elkaar. Dat bedoel ik. Ja. Ja, het huwelijk. is nog meer dan een huwelijk. Ja. En ik denk juist in die situatie dat je zoveel met elkaar optrekt. En zoveel dagen in het seizoen. Dat je juist uh, af, af en toe gewoon lekker openhartig moet zijn naar elkaar toe. en Maar ik ken uh, John alleen maar als een uiterst charmante man. Ja, voor de schermen wel. Oh. Nee, dat is jammer. Nee, ja, nee, maar nee, toen nogmaals. Uh, soms, uh, wat, je, wat je terecht zegt, je moet elkaar scherp houden. Is het niet ja. in, de, in je onkosten, uh, in je personeelsbezetting of dan wel op andere vlakken? We maken een hoop keuzes in zo'n seizoen. Is het niet uh, in, de, in de aankleding? Is het niet in de invulling uh, ja, buiten? Of uh, keuzes maken in, in, in, in vernieuwingen, in investeringen? Je hebt genoeg uh, dingen te bespreken met elkaar. En daar ben je natuurlijk niet altijd uh, met elkaar eens. Dus, uh, ja, en nee. je hebt natuurlijk. Uh, je hebt je Belang in de keuken. Precies, dat is natuurlijk ja. dat is een totaal ander verhaal dan het belang in het restaurant of in ieder geval op het terras. Ja, hè? Want absoluut. dat is natuurlijk een hele andere ja. discipline. Ja. Dus. En ik kan me voorstellen, jullie zijn bek af op een gegeven moment. Je bent moe en dan ga je misschien een woord verkeerd zeggen. Want oh, het is elke het, uh, dag ben maar je zou, bezig. Ik zo heb uh, zoveel last van het. is alleen wel. Het zou heel ongezond zijn als je, uh, als je nooit een keer. Slaap je in ook? Is niet ja, goed. Ja, nooit, uh, nooit, als je het alleen maar met elkaar eens bent, dat is in een uh, huwelijk ook niet. Oh nee. Dat weet jij nee. nog niet. Oh, ja bij jou thuis wel? Ja. Ja. Even, even nog wat anders. Hè. Je, je, je zei van, uh, dat vanaf het begin dat jullie er zijn, uh, zijn jullie gaan groeien. Hè. Dus ook, uh, maar het is toch een, een afgezet gebied wat je hebt. Hè. Een strandtent heeft een afmeting. En in die afmeting moet je het doen. Hoe ben je daarin gegroeid dan, qua ruimte? Nou, we hebben in het begin hadden we niet alles benut. Uh, en we hebben natuurlijk uh, onze, uh, uh, onze andere kompion, Endo, die is heel, heel handig en, en die heeft een bouwachtergrond. Dus die weet elk jaar wel weer uh, met... Ja, Nodige met al, aanpassingen ja. te doen op het talud. Want het, het talud is namelijk nou 2400 vierkante meter. Ja. Van de gemeente mogen we daarvan 700 vierkante meter bebouwen. Dus overdekken als het ware. En er zitten dan ook je luifels bij. En, en. Dus ja, in de loop der jaren hebben we wel wat dingetjes veranderd. We hebben een serre ertussen gezet. Een, een, een buiten, op, het, uh, op het talud zelf zijn we bezig geweest met natuurlijk met de seafood bar afgelopen jaar. Ja. Dus dat is ook uh, weer, weer vernieuwende verandering vernieuwende nieuwe dingen. En, uh, maar dat, die gla manier... dat glazen gebouw wat ervoor staat, dat komt toch niet meer terug? He? Nee, die hebben we, nee. dus we hebben ontneemt afscheid van het, genomen. neemt het uitzicht, ontneemt het het uitzicht inderdaad. Ja. En uh, ja. nee, die blijft uh, inderdaad. Ja, ik, ik, ik blijf zeggen dat jullie, en ik. het is niet omdat jullie nu hier zijn, maar jullie tent ziet er, van alle strandtenten, het strakst, het mooist en het goed. Vanaf de boulevard, hè, als je op de vanaf de boulevard naar beneden kijkt... is het bij jullie altijd perfect. Je ziet geen rotzooi, je ziet geen dingen. Dat hebben jullie heel ja, daar zit knap op, gedaan. Daar zit er er Ik kijk alleen maar naar het personeel. Kwalitatief heel hoog, heel goed. En dat is mooi om te horen. Ja, en, we je hebben echt leuk hele leuke mensen. Je doet het goed. Ik zie die ogen van jullie soms rondgaan. En het personeel blijft lachen. En ze rennen zich rots. Wat onze moeder heeft geleerd. Je gaat nooit met lege handen terug naar de keuken. Je neemt. Ja duidelijk. Ja. Ja? Nee maar ik denk juist dat, uh, dat onze sterke kant is. Dat we gewoon zelf keihard meewerken. Ja. En uh, er zijn genoeg voorbeelden. Dat uh, een eigenaar niet op de werkvloer uh, deelneemt. En ik denk dat dat bij ons toch wel. Uh, ja. Onze kracht is. Ja, dat goed. dat echt een wel slaat het op het gaat. personeel en uh, dat die daardoor ook veel. Motiveert gemotiveerd. ook. Hoe is het met ja. je enkel? de um, me, ja, met, met, met af, Afgelopen maanden en vorig jaar ook zag ik je af en toe heel moeilijk lopen. Ja, dat, ik heb een, een, een knie die, die knie. Niet, uh, niet altijd uh, meewerkt. altijd ah. niet. Zowat. <laughs> maar uh, het, um, uh, hij krijgt nu weer wat rust. En uh, ja, op een gegeven moment dan, uh, moet ik daar stappen mee ondernemen. Maar ik heb besloten toch om um, um, um, dat zo lang mogelijk uit te stellen. Dus um, ik heb uh, voornamelijk... Um, uh, uh, aan het eind van het seizoen. Dan wil hij nog wel eens alle kanten op zwabberen. Uh, hij zat heel toevallig uh, aan de bar. Toen hij vorige keer uit, uh, uit de kom schouwt. Klopt. <laughs> dus, uh, <laughs> dus dat ging niet, uh, ging niet helemaal goed. Maar dat uh, gaat nu wel oké. Okay. Ja, met, je, met je hondje moet je lopen ook, hè? Dus ja, het, nou, hij heeft hele korte pootjes, hoor. Dus <laughs> <laughs> en bovendien, als je een balkje op het strand gooit... dan uh, Ja, dan gaat hij hoor, dus. dat, dat voorzie ik wel. Hoor. Maar lieve mensen, nu is alles opgeslagen in de lood. Nu is het de kwestie van uh, afspuiten, schoonmaken, schilderen, herstellen. Want over een, twee maanden begin je weer. Uh, drie maanden, drieënhalve drie maand. Uh, nou, één februari. En dan uh, half februari dan uh, zien we het resultaat van, uh, van het uh, ook weer toch de afgelopen drie weken. En dan vind ik weer een briefje in de brievenbus uh, over het fantastische startmenu wat ja. jullie uh, gaan ja. doen. Ja. Dus Daar zijn we mee begonnen. Prachtig succes. En dat succes, we hè? Toch, uh, inderdaad zo succesvol. En mensen kunnen nu al reserveren. Ja, absoluut. We zijn gewoon bereikbaar. <laughs> ja. Ja, absoluut ja, gewoon via de website. Ja, de hele winter zijn we gewoon telefoon is bereikbaar. Of, uh, inderdaad, ja. Het afscheidsmenu dat komt hier bij mij nu uh, tevoorschijn uh, via Facebook. Uh, wat een succes is geweest. En daardoor blijf je vanaf het begin en tot het einde scherp. Hè? Want dat, ja. dat is wat er gebeurt. Absoluut. Ja. Ja, Mooi. En hoor. het is ook een soort, eigenlijk ontstaan ook natuurlijk om eh, je gezicht te laten zien in het allereerste jaar. Maar in de loop der jaren is het zo'n zo succesnummer gebleken dat, dat het ook, een, ook een, van ons uit een waardering is naar alle vaste gasten vooral. Ja. En natuurlijk, zoveel mogelijk nieuwe vaste gasten ja. proberen te, te werven daardoor. Maar iedereen is al positief op reageren. Maar ook namens ons juist een soort van bedankje. Van, uh, dat jullie Je moest eens weten hoeveel bedankjes ik heb gehad van de oud-Olympiagangs van de Zwembond die bij jullie zijn geweest. Massale reacties geweest op Plazant. Dat, uh, en op uh, Floris Faber natuurlijk, Hotel Hoogland waar ze ook sliepen. En, uh, ja, dat is dat uiteraard is... gevestigd, klopt. We maar moeten, maar we dat moeten was ongelooflijk. Ja. Ik wens jullie heel veel succes. Dank je wel. Dank je wel. En uh, gefeliciteerd ja, nogmaals ja. Ja. met jullie huwelijk. En uh, geniet ervan samen. Ja, en uh, we zullen elkaar tot weer in het veel tegenkomen. Dat hoop ik. Gaan we doen. Gaan we doen. Bedankt voor jullie komst. Ja, bedankt bedankt. bedankt. voor jullie het ritme van Zandvoort, ook op TV. Zie je TV, op kanaal 45-45. <tom> For the gypsy, gypsy, rattle, for the gypsy, rattle for the gypsy, gypsy, rattle for the gypsy, davey Rattle for the gypsy, gypsy, rattle for the gypsy, davey Was late in the night when the square came home and and in funny's lady This servant saw reply, she's gone, she's away with the gypsy, davey Rattle for the gypsy, gypsy, rattle for the gypsy, davey Saddle me, me old green mare, for the brown she is not speedy I ride the night and I ride all day and then overtake my lady. Rattle for the gypsy, gypsy, rattle for the gypsy lady. So he rolled the night and he rolled all day and he overtook his lady. He rolled the night and he rolled all day and he overtook his fair lady. Rattle for the gypsy, gypsy, rattle for the gypsy lady. Go, come back me, dearest dear, go, come back me, honey me Dearest dear, and they give you all of my money. Rotter for the tipsy tipsy, Rotter for the tipsy, baby. I'm not come back, me dearest dear, and they won't come back, me handy. I'm not come back, me dearest dear, for you and all of your money. Rotter for the tipsy tipsy, Rotter for the tipsy, baby. Go to goddamn snowy clouds. Begged for, well for the gypsy, gypsy, begged for the gypsy, baby. She's took off them snowy gloves just made of Spanish Ned iron. and she's took off them snowy gloves and he bid farewell forever. Look for the gypsy, tipsy begged for the gypsy, day. Last night he slept in a warm feather bed with the sheets and the blankets round him, and tonight to lie in the cold, cold. Gypsy, oh But for the Gypsy, Gypsy, but for the Gypsy Day It was late in the night when the square came home And cried out for his lady To say what's she's gone, she's away with the Gypsy Day But for the Gypsy, Gypsy, but for the Gypsy Day But for the Gypsy, Gypsy, but for the Gypsy Day What the gypsy, gypsy, what the gypsy day te praten, de familie Kannegieter. die doet het management van de Ierse groep de Furies. Furies. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En die komen op 13 november voor de vierde keer naar Zandvoort. En dat is toch wel heel bijzonder. Uh, ik, ik ken de Furies, ik heb het een keer gehoord, optreden, maar dat komt omdat er een Zandvoertse mevrouw is, Marja Gille, die helemaal gek is van Ierland, die woont er ook. En uh, deze, deze vrouw die, uh, die blijft bezig om de Ierse liederen hier in Zandvoort te brengen. Um, nou, en Dat doet ze op zo'n indringende wijze dat iedereen daarvan moet genieten. En als je dan hier gaat uh, baseren op deze groep, de Furies, uh, vier broers. Een vader uh, die ook in de muziek zit, een moeder die viool speelt. En ze brengen een muziek zo ongelooflijk goed. Je moet er wel een, een, een pint of bitter bij hebben. En dan, uh, dan is het helemaal goed. Maar dan is het genieten van deze mensen. Heb ik daar gelijk of niet? Ja, dat is zeker. Dat is ook wat uh, waardoor wij het zo leuk vinden om te doen. We hebben heel veel uh, hele mooie, leuke, lieve reacties van mensen. En... Ja, dat, uh, dat, dat maakt het leuk om uh, zoveel werk, zoveel tijd in te stoppen. Hoe, hoe bent u daarbij betrokken geraakt? Ja, we zijn eigenlijk van fans vrienden geworden. En uh, we hebben ze een keer naar ons dorp gehaald, de Papendrecht. Of dorp, of stad. En later naar het Kunstwin. En uh, toen hebben de jongens ons gevraagd of wij niet een tour voor ze wilden, konden doen in Nederland. Uh, dat u zo enthousiast was. vroeger ze we een man en die zei, ja hoor, dat kunnen we wel. <laughs> het kan wel, maar het is wel heel veel werk. Maar ja. heel leuk ook. Ja, dat is nogal een tour, hè? want hoeveel uh, plekken doen ze aan? Dus, uh, 18 optredens iedere dag in Nederland van 2 tot 19 november. Dat is pittig. Ja, ze willen graag iedere dag spelen, dan, uh, anders loop ik toch wel ze, rond en ja, uh, anders ja. worden ze stroef. <laughs> in Nederland dan, hè? in Nederland ja, ja, en ja, Engeland is het meestal de week. Ja, En het zijn geen jonge lui meer. Mm -hmm. nou, Eddie is, en George Fury uh, zijn de twee broers die nog over zijn. Eén ja. is er overleden ja. en uh, Finn maar is jaren geleden solo gegaan. Eddie wordt al uh, is 71, die wordt al 72, George is 66, maar het is hun leven. Het is echt. Ja, ze uh, hebben Davy erbij. Davy heeft een paar jaar geleden een herseninfarct gehad op Ach. Tour in Schotland. Die is niet meer hersteld. Ach. We hebben nu wel een hele goede baljongspeler. Pio, Pio Ryan. Een jongere jongen. Dus het houdt de groep weer een beetje jongs. <laughs> dus, uh, en die ouders die leven niet meer? Nee, allebei niet meer. Maar een hele goede muzikanten allebei. Ja. En, uh, het gezin was alleen maar muziek eigenlijk. Vroeger. En echte Ierse liederen. Of ook nog wat Schots tussen. We zijn ook nog in Schotland geweest als treffelijke groep. Ja, ze zijn wel begonnen, maar... het uh, zijn wel echt iets... In Ierland zijn ze echt heel erg geliefd, de jongens. Hoor. Nog steeds, door jong en oud. Wij gaan regelmatig naar Ierland. En dan uh, is het genieten hoe de mensen van hun muziek genieten. Hoe bekend ze zijn en hoe geliefd ze zijn. Ja, en ze hebben concurrent natuurlijk van de Dubliners. Maar het uh, ja, is toch weer iets anders. Het is wel iets andere muziek. Ja, heb... Dubliners zijn... Uh, is jammer genoeg dat... Uh, dat de laatste dubbel in de overleden is. Ja. Die is verleden week de overleden. Echte. Oh! Triest. Iman Campbell, ja. Oh. Campbell. Wist ik niet. Hij was een fantastische uh, gitarist. En, uh, hij is, ik, wat wij begrepen hebben, is hij in Nederland. Uh, is hij overleden. Maar wij weten het niet zeker. Maar hij heeft vroeger ook nog in de furies gezeten. Dus wij. Uh, wij betreuren het heel erg dat hij. Ja, ik, ik, de Dubliners waren vroeger, ja, mijn broer die was een enorme fan van hun, dus de muziek is heerlijk inderdaad. Dus, maar dit is, is dit, dit is niet te vergelijken, hè? dit is anders. De, de Fury spelen echte love songs en set en stelle, snelle jacquery reels. Uh, ze wisselen heel de avond het hele programma af. Uh, deze jongens, die, uh, uh, het is met een lach in de traan, die gaat echt uh, vrolijk naar huis. En die jongens, die, uh, ja, het zijn topmuzikanten. Ik ben, uh, ik ben ooit, 40 jaar geleden, bijna 40 jaar geleden, ging ik naar Ierland. En toen zag ik een cassettebandje liggen en er stonden allerlei Ierse nummers op van allerlei groepen. En er was één nummer wat, sprong, wat er uitsprong. Dat was de Green Fields of Friends. Ik zei het net. Ja. Zei het. ja. Het echt... die, draaien, die draaien we, denk ik, straks als einde, hè, Casper? The Green Fields of uh... Friends. Friends. Die erop staat. <laughs> Kun je die draaien straks als het einde? Ja, er wordt even gekeken. Wordt even gekeken ondertussen. Oh, maar goed, gaan het. Er, uh... zijn, er zijn meerdere beroemde nummers van hun horen. Blowing in the Wind is een <laughs> ja. heel, heel bijzonder nummer van ze. Uh, absent, uh, absent, absent Friends. friends. Oh, ja. uh, I Will Love You. Uh, Steal Away. Zo uh, so is het, ja. Ik kan er nog wel een aantal noemen. Uh, ja, het is. Red Rose Café, hè? Precies, ja. Het is, uh, deze mensen die hebben een hoop uh, op de CD. Ik geloof 45 CD's hebben ze al 54 al. 54, 54. al. 54. En ja. er komt er nieuw uit volgend jaar, dan bestaan ze 40 jaar. Ja, ik wou jaar. net zeggen, want het is 39 ja. jaar on tour, dus volgend, volgend jaar. jaar komt er een groot jubileum. 40 years around the world. <laughs> en Gaan ze dan ook nog naar Nederland komen? Ja, ja. ja. ja, ja we zijn al druk bezig oh, aan het programmeren. Ja, we hebben weer 18 optredens voor het volgend jaar. Ook in Zandvoort? Uh, dat weten we nog niet. We zijn nog niet. We rond. gaan het wel proberen. Oh, we daar, in dat lijkt ieder geval, me, zo dat dat me, dat me he helemaal goed. We gaan in ieder geval nu de luisteraars vertellen... dat het op 13 november... treden ze op in Zandvoort. In gebouw De Krocht. Dat is een maandagavond. Ja. En dat begint om 8 uur. En de toegangsprijs is 20 euro. En je moet er snel bij zijn. Want de ja. voorgaande jaren zat de zaal prop en prop vol. Kijk, koop gewoon snel hoor. Er komt ja. niemand meer bij. Uh, dus ga snel even naar Theo Smit toe. Uh, 06 546 En koop je kaarten. Twee tientjes. En je weet niet wat je meemaakt. Nee, precies. Nou, mocht, je, mocht die dicht zijn op dinsdagavond en woensdagavond, is, is die altijd open. Want dan zijn er altijd mensen die daar, dat zijn de koren die daar repeteren. Dus dan kun je altijd daar naartoe gaan om even een kaartje te komen. Maar je kan ook meer informatie natuurlijk inwinnen bij www.thefuries.com ja. Of .nl, of of .nl. .nl. Ja, ja dat, dat is net weggevallen Dus uh, dat... TheFuries.nl En daar staat alle informatie Maar mensen, ga alsjeblieft even langs Theo Smit En ja. koop heel snel je kaartje Want vol is vol En ik verzeker u, het is vol Het is vol, ja, ja absoluut We spelen ieder we spelen jaar Echt ieder jaar spelen we in Auslitz Dat heet het bevoorhuis. En uh, als ze maar weten dat de is komen, het is binnen een no-time uitverkocht. Uh. Ja. En het is, ze kunnen er maar 150 de? in. En dan moet je je voorstellen dat mijn vrouw en ik zijn pas geleden naar Belfast geweest. En we zaten in het theater en ik keek zo eens rond. ik denk, nou dat komt toch nooit die volkomen. 2200 mensen. Ja, ik heb beelden gezien. Mm -hmm. en er was Volle, vol ja. duizenden mensen. Er uh, was geen flyer en geen poster te vinden van de Furies. Dus ik vroeg later van doen doen hoe is dat mogelijk? Toen zeiden ze van ja, het zijn de Furies. Ja. Het, het is een begrip daar. Het is echt al die mensen in Nederland die houden van de Furies. Wat mij opviel, dat is, ik dacht altijd dat die mensen zelf ook de nodige puins of bitter dronken. Maar ik heb ze nee. geobserveerd. Gwazenjude Rons. Ja. ja, tijdens het concert. Tijdens ja. het concert. Ze hebben, ze hebben wel, wel, we wel meegedronken met de Dubliners hoor. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> ze hebben ooit uh, met elkaar gespeeld uh, een lange tijd. Hun vader Ted en hun moeder Nora. Die speelden dan O'Donohus. Dat is een van de bekendste pubs in, uh, in Dublin. En daar, uh, daar speelden ze met elkaar. Uh, daar zijn ze begonnen. Allerlei sessies. En, uh, Dan zal hadden... we wel een menig pintje weggetrokken zijn. daar. Uh, ja, ja. Ja. Ze waren goede gasten, zeiden ze. Ja. ja, dat hou je niet vol hè. Als je ouder wordt nee, en je reist heel veel. Het is best een zo. zwaar leven hoor. Nou, Wij spelen niet, maar we gaan nu mee. We zijn met pensioen en uh, we zijn Goh, gewoon moeder aflopen. Nee, en maar ze doen zelf opbouwen en ze doen alles zelf. Donderdag beginnen ze zeg maar donderdag 2 november. Hè? Dat is de, de aftrap in Nederland. En dan is het gewoon donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Dat gaat gewoon elke dag zo door. Tot en met 19, oktober, of, nee, 19 november. Dan zijn ze in Papendrecht. Dat is jullie, thuis, uh, ja, thuis, ja. Ja. jullie thuisbasis. En uh, ja, als je op de site kijkt dan zie je heel veel plekken waar ze naartoe gaan. Volendam is natuurlijk, mocht je het missen... Zandam. Hier in Zandvoort dan kun je naar Volendam, je kunt naar Zaandam. Dat is ook bijna ja, de rest is er toch wel een klein Gorredijk is wel een beetje ver weg uiteraard. Maar goed, in ieder geval als je op de site kijkt, dan uh, kun je wat uh, zien. Ja. Hey, uh, wij worden gemaand door Kasper, omdat wij nog heel graag een nummer willen draaien van de Furies, uh, ja, we gaan, uiteraard. En we, moeten, even de en we doen. moeten de agenda nog even doen. Uh, dank, ontzettend bedankt. Dank voor jullie komst. Graag gedaan. Ja. Ja. Ja. En ik hoop dat het een enorm succes wordt en dat ze volgend jaar weer terugkomen. Dat hoop ja, ik ook. De sfeer is hier altijd echt geweldig. Zo zo is het is klein, we uh, maar wel heel leuk. We gaan er hard aan werken om uh, Theo, die wel uh, zo raar weer terug hebben, Ja. Ja, Theo is gek op ze. Hè? Ja, Theo is helemaal gek van ze. Ja. Ja. Bedankt voor jullie komst. Bedankt en uh, we gaan afsluiten met een nummer van de Furies, uh, daar komt hij aan. Uh, lief iedereen, we ja. hebben vanmiddag, garnalenpellen. Ja. In Café Juttetje, Nederlands Kampioenschap. Morgen, ja, morgen de Brits Britswedstrijd. 350 deelnemers in alle kroegen in Zandvoort. En morgenmiddag bij Studio Antoni Oosterpark 44. Muziek op zondagmiddag. Ja, dan is er 1 november bij Alzheimer Trefpunt bij Puspunt in Noord. Een film over verpleeghuiszorg. Dat begint om half acht avonds en dat is in de Vlemingstraat 55. Dan op 3 november ligt je op de Algemene Begraafplaats, aanvang 7 uur. Er worden lichtjes verstrekt en van vorig jaar weet ik dat het altijd erg druk is. En dan hebben we 5 november Zandvoort loopt en dat is voor een goed doel. 5 en 10 kilometer, de kosten zijn 15 euro een medaille, dus dat is hartstikke leuk. Uh, meld je aan bij www.zandvoortloopt.nl en daar vind je ook alle ins en outs. Dan als laatste Jazz in Zandvoort met Gert Wantenaar in Theater de Krocht aan van half 3, entree 15 euro. Tot zover uh, dit. We gaan luisteren naar de muziek. Maar voordat. Gaan we bedanken. Casper Geurensen voor de techniek. De redactie Gert van Kuik. En eindredactie Geijer Rutte. Geen Rutte, bedankt voor de koffie. Uh, Floris Faber, bedankt voor de gastvrijheid in Hotel Hoopland. En de koffie, thee en water. Ik ga. Presentatie Irene de Jager. En Pieter Jouwstra. Dankjewel, Pieter, het was weer top. Geweldig. Tot volgende week. Nou tot volgende En tot gaan we nu naar de Furie. Fijn weekend. Alweer nu. Als jij wat rusten Begrijp me goed, het was top, het was leuk Maar de vraag is, hoe lang gaan we nog door? Nou, doe de laatste de vrij. Wat zou dat zijn? Ik vraag het even aan het koor Nog ja, tien, drie, drie minuten voor dat is noot Dat ik kan, dat ik nog Straks is heel heel leeg, spijnen, wat en een vrouw Liedere groeten is kijken, nog drie, drie minuten van dat is nog ik kan dat ik nog Het lot die blijkt met ik en ik is begonnen wel. samen naar de school Hey luister, Carlos is netjes